Do I want more. I'm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 De spaarders bij de DSB-bank krijgen binnenkort 3000 euro uitgekeerd als voorschot op de uitbetaling van het hele spaarbedrag. Bedragen tot 100.000 euro zijn gegarandeerd door de Nederlandse bank. De uitbetaling kost de gezamenlijke banken in Nederland 300 miljoen euro. De spaarders krijgen half november een brief met instructies hoe ze hun geld kunnen terugvragen. Minister Bos wijst de kritiek van DSB-topman Scheringa van de hand dat zijn bank kapot gemaakt is. Op een persconferentie zei Bos dat DSB failliet is gegaan omdat de bank zichzelf in problemen heeft gebracht. De chauffeur van de touringcar die vanochtend in Spanje uit de bocht vloog zegt dat hij is geschrokken van iets dat de weg overstak. De bus kantelde toen hij probeerde uit te wijken, dat zegt de werkgever van de chauffeur. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15 uit Ooi om het leven. 13 mensen liggen nog in het ziekenhuis. In de bus zaten leerlingen en docenten van het Canisius College in Nijmegen die op cultuurreis waren. De vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de eigenares van een kinderdagverblijf komt morgen vrij. Ze blijft wel verdachte, zegt het OM. De eigenares werd in augustus bij haar crash in Amsterdam-West doodgestoken. Een paar weken later werd een man van de 41 gearresteerd. Hij zou de moord in opdracht van de vrouw hebben uitgevoerd omdat de crash-eigenares een relatie zou hebben gehad met haar man. De Hein-Roethof-prijs gaat dit jaar naar het project Doelbewust van de gemeente Den Bosch. De prijs wordt elk jaar toegekend aan het beste initiatief om criminaliteit te voorkomen. Het voetbalproject Doelbewust voor jongeren van 10 tot 16 jaar loopt al een paar jaar. De aandacht gaat vooral uit naar het aanleren van sociale vaardigheden. De Hein-Roethof-prijs bestaat uit een beeldje en 20.000 euro voor het project.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 You're my choice. Guys will tell you lies, and love is never in They only want some sex, but sex alone won't.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 That mighty storm blew all the people away.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 Just because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 There is a hunger in the center of the chest, oh yes There is a passage through the darkness and the mist oh, oh, And though the body sleeps, the heart will never rest Oh, let us turn our thoughts and to and words Luther King And recognize that there are ties between us Oh.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 heb ik eigenlijk nog nooit iets live's gezien. En dan heb ik het over Lori Spay, eigenlijk een Amerikaanse dame die al jarenlang hier in Nederland woont, doet heel veel vertaalwerk voor Nederlandse artiesten. Onder andere voor Herman van Veen heeft zij eens ooit een volledige CD vertaald van het Nederlands dan weer naar het Engels, omdat hij in Amerika een optreden ging verzorgen. Toen werd er ook tegen haar gezegd van, waarom neem je niet wat nummers zelf op? Heeft ze ook gedaan. Ze heeft er een volledige cd uit van uitgebracht, maar ook een live cd. Talk to me, an evening with Laurie Spey. En dit, A Certain Tenderness. Prachtig. Let u ook eens op de basspeler. Ik voel een certain tenderness. For every fool and every clown. Was pure Every gesture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 Dat was wel de reden waarom hij zo bekend was. Voor zijn mooie, hele strakke drums. We never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 Zijn. wees de gids die me zal leiden, want ik ben reeds lang op reis en zo moe, Kom en bevrijd. Laat me in jouw warme Laat me nu toch niet alleen. Neem mijn hand en toon me de weg die leidt naar jou alleen. Help me zo. I'm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 Haar blues. Maar hier in Nederland wordt ook bluesmuziek gemaakt hoor. Onder andere door de formatie Blue Socks. En dit is live in de voortijd. En ze kloppen zichzelf op de borst en ze roepen dan. I'm a good man. I'm a good man. I'm gonna Good man, baby, give me a chance. You don't know what you're missing, baby, 'cause I love you, no man. Teach me, right, baby, I'll teach you right away. If I got you, I'll give you everything.